8 uur, Gert Kluk met het nos journaal Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in Midden- en Zuid-Nederland. Het gaat erbij om zware onweersbuien, harde windstoten en hagel. Eerder vanmiddag trok de ANWB een waarschuwing in. Het noodweer kwam pas vanavond in tegenstelling tot wat de ANWB eerder verwachtte. De NS rijdt al sinds vanmiddag met een aangepaste dienstenregeling... en dat zal nog de hele avond zo zijn.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 Zoals de krant observatore Romano. Het weer flinke onweersbuien. In de loop van de nacht drinkt frisse lucht van zee het land binnen. Morgen in het oosten nog kansen buien. Later vanuit het westen brede opklaringen. Het wordt s middags 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. U kent ze wel. Vage voorwaarden in een contract die vaak tot nare verrassingen achteraf leiden. Kia houdt niet van vaag. Daarom een helder aanbod.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 U luistert naar Twee Dingen en Twee Dingen presenteert het Zomerreces. Twee weken lange gesprekken met parlementaire kopstukken... die terugkijken op een roerig jaar in de politiek. En vandaag doe ik dat met de fractievoorzitter en partijleider... van de Partij van de Arbeid, Job Cohen. Hij is natuurlijk ook leider van de grootste oppositiepartij. En ik praat met hem over twee dingen. Over zijn kracht en de kritiek die hij de afgelopen tijd over zich heen kreeg. Goedenavond, meneer Cohen. Goedenavond. En u fluistert nog even, mag ik een glaasje water? Ja. ja Zullen ja. we even... Even dat doorgeven, allereerst lekker, ja. Want ja, het is natuurlijk hier een vreselijk warme bedoeling in Den Haag. Het is ongelooflijk warm hier, ja. Warm en, en, en, en, en ook nat vochtig is het ook. Ja, en donkerblauwe lucht achter u. U Ziet ja. het niet boven nee, het die... ijspaleis van het stadhuis in Den Haag? Het gaat zo losbarsten hier, denk ik. Nou, we gaan het uh, rustig afwachten. Ja, nou, wat mij nu opvalt, meneer Cohen. Het is altijd als ik u uh, uh, met name hoor en ook zie, uh, is uw stem. Als u me ziet of als u me hoort. Ja, vooral ook als ik u hoor. Mag ik die kwalificeren, en ik weet het... want ik ben radiopresentatrice en heb je daar een beetje verstand van... als een hele mooie, krachtige stem? Nou, ik heb daar geen enkel bezwaar tegen. Nee. En, uh, ik ben trouwens niet de enige die dat uh, uh, heeft ontdekt... want laten we heel even luisteren naar het volgende. Jongens waren we, maar aardige jongens. Al zeg ik het zelf. We zijn nu veel wijzer, stakkerig wijs zijn we. Behalve Bavink, die mal geworden is wat hebben we al niet willen opknappen. We zouden hun wel eens laten zien hoe het moest. Ja, dit bent u. Ja, Neskyo. Ja. Neskyo. Ja. Een luisterboek. Ja. Um, welk boek is het? Ja, Neskyo, de Titaantjes. Ja. Nee, en ik, ik ben daar ooit mee begonnen met dat voorlezen. Dat, de uitgeverij die vroeg dat aan mij. En ik heb dat ook daarom gedaan. In de eerste plaats omdat ik het leuk vind om voor te lezen. Maar in de tweede plaats, mijn vrouw die kan niet meer lezen. Die heeft de multiple sclerose. En toen dacht ik, dan nou kunnen we het nuttige met het aangename verenigen. En zo heb ik een aantal boeken heb ik, heb ik met heel veel plezier voorgelezen. Doet u dat nu nog? Nou, ik, uh, het, het, het is, dit jaar is het niet gebeurd, tot mijn spijt. Maar uh, wat mij betreft moet het gewoon wel weer gebeuren. Want ik, uh, ik beleef daar erg veel genoeg aan. Ja, U doet dat heel goed. Want ik dacht ook gelijk, van u bent vast ook heel mooi voorgelezen door uw ouders vroeger, of niet? Uh, ja, zeker ben ik ook door mijn ouders voorgelezen. En, en ook ja, veel verhalen verteld, absoluut. En, nou, ik, vind, ik, vind ook, uh, ik vind het ook leuk om te doen. En ja, ik, op de een of andere manier kan ik het ook wel goed. Uh, tuurlijk, je moet, als je zo'n boek aan het voorlezen bent, dan, dan, dan maak je ze nu dan fouten in zinnen. Maar ik lees het nooit van tevoren. Ik doe het echt bam, zo in één keer. En, en dan moet je ze nu dan die zinnen overdoen, maar dat gaat behoorlijk goed. Ja. Um, ik had het over uw ouders, want, want wat, wat heeft u vooral van hen meegekregen, behalve die mooie stem? <laughs> en dat sprak ook genetisch toch? Nou ja, het, het, ik vind dat zelf altijd heel bijzonder. Mijn ouders waren allebei Joods. Die hebben allebei uh, de oorlog meegemaakt. Uh, mijn, mijn grootouders van vaderszijde hebben de oorlog niet overleefd. Ze zijn in een kamp omgekomen. Grootvader van moederszijde is in de oorlog aan een rare ziekte, aan een blinde darmontsteking, nota bene, overleden. Um, maar goed, er is veel klappen in de familie gekregen. Maar het wonderlijke is, is dat mijn ouders in staat zijn geweest... Om, om, om, om al die narigheid niet op mijn broer en mij over te brengen. En uh, nou ja, dat, dat heb ik altijd een groot geluk gevonden. Um, en en, en nou ja, het, heeft, het, het laat ook zien dat mijn ouders ook, ja, ook heel evenwichtig waren... En ik geloof ook wel dat ze die evenwichtigheid ook wel een beetje op mij overgebracht hebben. Ja, maar goed, als je het dan niet overbrengt op je kinderen, werd er dan helemaal niet over gesproken. Heel veel, heel veel. Want mijn vader die was onderdirecteur van wat nu NIOT is, het Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Dus we hebben heel veel over de oorlog gepraat. En mijn moeder die heeft uitvoerig verteld. Die is in allerlei verschillende onderduikadressen geweest. En die hebben we na de oorlog zijn we daar ook geweest bij degene bij wie ze ondergedoken was. Mijn vader heeft wat dat betreft, zoals hij zelf altijd zei, een hele saaie tijd gehad. Had, want die heeft maar op één plek ondergedoken gezeten. Maar het was niet op de manier dat ze grote slachtoffers waren? Nee, het was helemaal niet zwaar. Het was, het was tuurlijk. Het was een, een, een, en ze vertelden daar ook uitvoerig over. En, en, he, vanzelfsprekend. Maar het was niet zwaar. En uh, ja, en, en tuurlijk, zoals voor zo velen in mijn generatie... en zeker ook met, met, met, met, met, met uh, Joodse kinderen uit die tijd... ben ik met de oorlog opgegroeid. Mm. Ja. En bent u met politiek opgegroeid? Ja, zeker. Mijn moeder die, die heeft in de gemeenteraad gezeten in Heemstede waar we woonden. En toen was ik Voor in, welke partij? Partij van de Arbeid. Zeker. En ik was echt een jongetje van een jaar of tien en dan ging ik daar op de publieke tribune zitten. En ik, ik had, het was echt puur toeval. Ik had een rode trui en daar zat ik dan als enige daar op die publieke tribune. En de burgemeester, dat was uh, Ridder AGA, of AGA, de Ridder van Rappert. Nou, die keek daar dan zo eens naar, rokend, want dat in die tijd zat iedereen dan vrolijk te roken in die raadzaal. Nou, die vond dat dan wel mooi, zo'n jongetje op de tribune. Ja, en wat dacht u toen u daar zat als jongetje in die rode trui? Ik word later partijleider van de Partij van de nou, Arbeid of ik word premier van Nederland? Dat, dat, dat was alles. Ik heb dat, allebei heb ik dat om iedere seconde gedacht. Nee, natuurlijk niet. Geen sprake van. Ik heb dat, nee, ik zat daar omdat mijn moeder daar zat. En, ik, en mijn moeder vertelde er thuis ook veel over. Problemen waar ze mee bezig was. Eh, op een gegeven ogen, nou, verkeersdrempels waren er nog niet. Maar of wel of niet ergens een oversteekplaats moest komen. Echt van dat soort, ja toch, eh, wat je zou kunnen noemen... niet grote problemen. Maar waar ze zich helemaal in, in vast beet. En dat vond ik altijd ja, vond dat boeiend om te horen. Ze was, nou, ze was helemaal erg maatschappelijk actief. Ze was ook in die tijd, uh, toen werkte dat nog anders... maar was ze was betrokken bij de Raad voor de Kinderbescherming... en dan vertelde ze van de, nou, van de, van de zaken waar ze mee bezig was. En dat vond ik altijd enig om te horen. Ja, daar word je dus door gevormd, hè, denk ja, ik, als je dat uh, hoort als jongetje. En als je zelfs meegaat naar die publieke tribune. Uh, en toch bent u eerst uh, in, in, in het onderwijs gegaan, althans in de universitaire wereld. U bent hoogleraar geworden uh, in Maastricht. En later bent u toch die politiek weer ingegaan. Gaan. ja nou ja ik ben ik ben op mijn achttiende ben ik lid geworden van de partij van de arbeid in mijn eerste jaar dat ik aan het studeren was. Uh, toen ben ik niet erg actief geweest. Uh, ik heb wel in die tijd uh, Jacques Walla ontmoet. Dus ook sindsdien zijn we ook, ook, ook goed met elkaar bevriend geraakt. Uh, en toen ik na mijn afstuderen, toen ben ik naar Leiden gegaan. Toen ben ik langzaam maar zeker ook wel actief geworden. Toen heb ik in de Partij van de Arbeid van alles gedaan. Ook was eens over nagedacht. Zou ik dat nou willen naar de Tweede Kamer of niet? En toen heb ik toch gedacht, van, nee, uh, dat niet. Ik vond een, een, een plek aan de zijlijn vond ik, vond ik prima. En ik kreeg toen een fantastische kans om in, in Maastricht... Uh, aan die nieuwe universiteit, een nieuwe juridische faculteit... Te gaan helpen opzetten. Nou toen, toen was ik begin 30 en ik heb die kans met beide handen aangegrepen. En ik heb daar uh, ook een, een ben daar 20 jaar ben ik daar geweest. Nou ja, en toen ook weer bij toeval uh, ben ik ook, ik ben ook wel uh, enigszins actief gebleven in de Partij van de Arbeid. En toen op een gegeven ogenblik, nou toen werd aan mij van de ene dag op de andere gevraagd of ik niet uh, wou inspringen in uh, derde kabinet Lubbers als staatssecretaris van Onderwijs. Nou, daar heb ik toen even over nagedacht en toen dacht ik, nou. Dat lijkt me toch eigenlijk ook wel heel erg spannend. En ja. dat heb ik toen een jaar gedaan. Ja, toen zat dat jongetje met dat rode truitje. die opeens ouder was. Ja. in de politiek. Ja, en klopt. En moest je toen nog aan uw moeder denken? Of heeft ja, haar hij nog gebeld? Ja, mijn moeder heeft dat nog net die heeft dat meegemaakt. Ja, en die, die vond dat in, aan de ene kant. vond ze het doodeng. en aan de andere kant was ze apetrots. Ja, waarom vond ze het doodeng dan? Ja, die dacht natuurlijk. ja, wat die ook die grote politiek en dan allemaal fouten maken. en dan gaat dat allemaal wel goed. En uh, nou ja, echt zo'n uh, beetje. zou maar zeggen, een Jiddische moeder. die dan al meteen denkt: zo, oh, God gaat het allemaal wel goed. Leest ze nu nog? Nee, nee, nee, al lang niet meer. En, uh, Bent u dan blij om dat ze het niet allemaal ja, ziet? Ja, nou ja, ik in, in, in, sterker nog, mijn vader, die is, uh, die is in de, in, de in, in, in, in, nu zeven jaar geleden in de, in, in juni 2004 overleden. En dat was dus een paar maanden voor de moord op Van Gogh. En daarvan heb ik altijd wel gedacht, dat vind ik helemaal niet erg, dat hij dat niet heeft meegemaakt. Mijn vader leefde altijd geweldig mee, uh, ook in de tijd dat hij in de staatssecretaris voor justitie ben ik ook geweest, niet de meest eenvoudige functie, ook wel een functie waar je soms een klein beetje kritiek krijgt zal ik maar zeggen, daar heeft hij altijd geweldig in meegeleefd en uh, nou, hij, heeft dat ook nog, hij heeft dus een, een deel van, het, van, van mijn burgemeesterschap meegemaakt en hij was toen, hij was negentig, is hij toen overleden. Nou, we hadden het al even, het woord viel. Hè? Het woord viel, kritiek. Daar gaan we het straks ook over hebben. Maar laten we het eerst even over uw kracht hebben. U noemde al het een en ander net, hè? evenwichtigheid. Dat heeft u meegekregen van uw ouders, zei u. Um, ja, wij hebben vandaag met wat mensen gebeld die uh, u kennen. Allereerst uh, Erik Gerritsen. Dat is de oud-gemeentesecretaris van uh, Amsterdam. Lang met u uh, gewerkt. En hij zei het volgende over u. Waar hij heel goed in is, is dat hij maximaal gebruik maakt van de... De kwaliteiten die hij om zich heen aantreft. hoort elk invalshoek en hij praat met iedereen. En, uh, ja, en op een gegeven moment dan uh, combineert hij zijn eigen standpunt en dan, uh, dan neemt hij een beslissing. Uh, uh, de rust die hij uitstraalt ook heel uh, belangrijk is uh, in een wereld die uh, wordt bevolkt door de nodige haantjes. Daar was ik er zelf overigens ook eentje van. Uh, en dan was het wel lekker dat we ook eens dus iemand gewoon uh, eventjes uh, tot tien telden en soms zelfs tot honderd om ook weer even de nodige reflectie uh, in te brengen. Erik Gerritsen, dat was de ex-gemeentesecretaris de ex van Amsterdam. Zelf een haantje, maar dat bent u in ieder geval niet, zegt hij. Nee, dat, dat ben ik inderdaad niet zo. Uh, hij zegt ook van op een gegeven ogenblik dan weet hij wel wat hij wil. Dat is ook zo. Voor mij ook een belangrijke reden waarom ik op een gegeven ogenblik uh, de overstap heb gemaakt. Uh, en inderdaad, ik. Ja, wat, want, wat? Ik, nou ja, de reden dat ik die overstap heb gemaakt. Nou, dat. Uh, ja, ik, kijk, wat, wat, wat eigenlijk um, in, in mijn hele leven belangrijk is geweest, dat ik, dat ik, uh, het, het, ja, en, en wat ik altijd erg leuk heb gevonden, is ervoor te zorgen dat mensen tot hun recht komen in het onderwijs, hè, als je onderwijs geeft... mensen die op een gegeven moment een scriptie bezig zijn... en dan echt proberen dat zij zelf eh, zich ook ontwikkelen... Ja, hun eigen talent tot ontplooiing brengen. Nou, dat heb ik op alle mogelijke manieren heb ik dat altijd gedaan. En daarom, daar, ja, daar, daar, daar, dat vind ik enig om te doen. Maar dan daar... kunt u dat nu dan ook doen, hier in de Ja, Amerika. nou ja, ik vind het... Kijk, het, het zit nu weer op een, op een, op een ander plan. He, wat er nu, en, en dat is de reden waarom ik die overstap heb gemaakt... is, je ziet dat, dat, dat, dat, dat, dat er op alle mogelijke manieren sprake is... van twee delingen in de samenleving. Terwijl het, ik nou juist vind dat je dat niet zou moeten hebben... dat je echt moet proberen om mensen bij elkaar te brengen. Het gaat over een samenleving. En dat is waar ik, eh, nou ja, waar ik altijd voor gestreden heb. Waar ik, eh, en, en waar ik nu ook voor strijd. En wat naar mijn gevoel op dit ogenblik belangrijker is dan ooit. Eh, ik zie hier nou, u eh, hebt een televisie hier staan met een teletext. teletext. Verhagen die snapt het onbehagen van Nederland. Ja, dat snap ik ook heel goed. Maar dan is de volgende vraag, wat doe je eraan? Maxime Verhagen, CDA. Ja. En, en, en hij, hij benoemt het hier, maar hij doet er helemaal niks aan. Sterker nog, hij zegt van dat, hij, dat, dat hij vindt dat populisten dat niet alleen maar moeten doen. Maar vervolgens werkt hij samen met een populist. Hoe wil je dan dat onbehagen bestrijden? Want daar gaat het toch tenslotte om. Dus ja, dan begrijp ik dan helemaal niet dat je dan alleen het adresseert. En er vervolgens in, het, in datgene wat je aan het doen bent... en wat in je kabinet gebeurt en met je coalitiepartner gebeurt... dat er precies het tegenovergestelde gebeurt van datgene wat je wil. Nou, dat is wat ik ook nu wil en wat mij drijft om er echt voor te zorgen dat al die verschillen die er zijn tussen mensen... dat is allemaal niet erg dat die verschillen er zijn... maar ze moeten wel op een behoorlijke manier met elkaar samenwerken. Ja, Job Cohen als de, de mediator, hè? degene die de boel ja, bij elkaar houdt... Ja. dat beeld wat altijd maar weer van u naar voren ja, komt. Ja, daar, daar is ook niks mis mee. Integendeel, ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is... die je in het publieke leven kan doen. En voor zorgen dat mensen tot hun recht komen. Ja, en, en hoe doet u dat dan uh, uh, in de fractie bijvoorbeeld? Nou ja, dat, ook daar probeer je bij, bij, bij het bepalen van standpunten... En, nou, om, om daar ook zoveel mogelijk ook op te ook dat bij elkaar te brengen. En uh, dat iedereen dan hetzelfde stemt ook uiteindelijk. Ja, uh, nou ja, we hebben daar... bij wij Echt vandaag is daar, vind ik, een echt een hele lastige vraag... die ja. we daar hadden, het ritueel slachten. Het is niet gelukt, hè? Drie nee. tegenstemmers, toch? Ja, maar goed, de goed de ja, dat is ook zo. Uh, en daar ben ik ook niet rouwig om dat dat zo is. Omdat dit nou echt een onderwerp is... waarbij het ook eigenlijk niet lukt... om naar die twee uitersten bij elkaar te brengen. Maar u heeft toch die kracht om ze bij elkaar te brengen? Ja, dat lukt u ja, dus niet altijd nou, dat in uw fractie? Nee, dat lukt niet altijd. Is dat een en, mislukking, vindt nee, u? Nee, vind ik hier, dit, hier niet... En ik bedoel, dit is ook een, dit is een onderwerp, naar mijn gevoel, waar iedereen mee geworsteld heeft. Met aan de ene kant het dierenwelzijn, wat terecht steeds belangrijker is geworden. Aan de andere kant de diepste emoties van mensen die die, die, die, die, die, dat, die die emotie halen uit hun geloof. En dat lukt niet om dat bij elkaar te brengen. We hebben het geprobeerd met een wijzigingsvoorstel wat we, wat we hebben voorgesteld samen met andere partijen. Ik denk dat we daar een, eentje, een end mee gekomen zijn, maar net niet ver genoeg. En, ja, en dan zijn er mensen die, voor wie dan de balans net de andere kant opvalt. Maar dan vind ik ook, en dan zeker in zo'n grote partij als de Partij van de Arbeid, dat daar op een gegeven ogenblik, bij zo'n ingewikkeld onderwerp, waarbij dan ook nog nou ja, grondrechten, vrijheid van godsdienst aan de ene kant, dierenrechten aan de andere kant, als dat aan de orde is, ja dan vind ik het niet zo heel erg dan als mensen kunnen, daar. Ja, dan u. moet dat kunnen. Ja. Laten we even luisteren naar een fragment dat verslaggever Hans Hemmers opnam vandaag. Hij sprak met de Partij van de Arbeid-kamerlid Jetta Kleinsma. Noem eens nou drie positieve eigenschappen van. Wat ik zeg van nou, dat is nou een prima man. Nou, ik vind het zo fijn dat u mij dat vraagt. Want uh, Job Cohen uh, barst van de positieve eigenschap. Punt 1. Hij is een verbinder puur zang. Hij is zorgzaam. En dat kan ik, nou ja, uh, omdat ik een beetje krakkemikkig ben, uh, zie ik hoe mijn fractievoorzitter mij ook altijd als ik in mijn rolstoel zit of als ik ergens even een trapje of een podium op moet uh, ondersteunt en dat heel stevig doet, daar heb ik echt wat ja, aan. Ja. Ja, en hij laat iedereen in zijn waarde. En weet je, als je fractievoorzitter bent, is dat ook heel wezenlijk. We zijn met z'n dertigen en die andere 29, die hebben echt het gevoel dat ze hun eigen verhaal ook kunnen en mogen vertellen in die hele ploeg. Ja, klopt dat een beetje wat zij zegt? Ik denk het wel. En nou ja, dat verbinden, daar hebben we het al over gehad. Ja. Uh, dat laatste punt, in, waar hebben we het eigenlijk net aan de hand van dat ritueel slacht ook iets over gezegd? En dat tweede punt, van dat ik, dat, nou, dat ik ook wel, daar ook wel zorgzaam in ben, dat, dat, dat denk ik ook wel. Ja. En ik heb uh, een, een extra oog gekregen voor, uh, voor mensen die een handicap hebben. Dat is natuurlijk ook niet zo raar, met door mijn, mijn vrouw. vrouw. Ja, door mijn vrouw. Ja. Ja, ja. Ja. ja, want wat ook opviel, is dat op 23 juni was de herdenking van het verdronken kind van CDA-Kamerlid Sander de Rauwe. Iedereen was erg geëmotioneerd, vooral ook Kamervoorzitter Gerdy Beet, was van slag. En na afloop was u degene die naar haar toe liep. en haar uh, eigenlijk een beetje troostte, zou je kunnen zeggen. Nou, niet alleen troost, want Ik vond dat ze dat ook. dat ze dat op zo'n prachtige manier. dat ook. Uh, dat dat. Uh, die, die herdenking deed. die, die, die, die heel moeilijk is. Want natuurlijk, aan de ene kant is het intern. Uh, en aan de andere kant zit ook heel Nederland mee te luisteren daarna. Ik vond dat ze dat prachtig deed. en ik vond dat ik dat ook even moest zeggen. Maar dat is wel uh, Jobco Hent en voeten uit? Nou, dat uh, misschien wel, ja. ja. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen met Alice De Bruin. Vandaag te gast Job Cohen, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid en Partijleider. Ja, het zijn allemaal mooie woorden, meneer Cohen. Het is allemaal prachtig natuurlijk. Maar daar komt hij dan, de kritiek. <laughs> je ja. gaat lachen, maar u bent helemaal niet blij, of wel? Ja, hoor, kritiek hoort erbij. Laten we nou wel wezen. Dat is, als, je, als je geen kritiek wil hebben, dan moet je vooral niet in de politiek gaan. Nee, maar goed. Het was wel een beetje veel, toch? Laten we eerlijk zijn. Nou ja, het is weer stevig, ja, klopt. Ja. U, u bent een zondagskind, hè? Als ik zo ja. vandaag mis in u verdiept ja. heb... Ja. dan denk ik, is hem allemaal altijd heel erg meegezeten. Nou, daar ben ik helemaal met u eens. Ja, en ja. dan opeens, dan denk je, dan belt de ene Wouter Bos... en die zegt, ik heb een goed plan, ik hou ermee op, ik ga naar mijn gezin... En als jij nou als premier van Nederland wordt, nou, dan komen wij er goed vanaf bij de Partij van de Arbeid. Nee, nou, nou even, dan even gaat, nou, nou gaat u net te hard. Uh, ik ben helemaal met u eens dat ik een zondagskind ben. Maar het is onzin om te denken dat ik nooit enige tegenslag in mijn leven heb, heb uh, ondervonden. of nooit kritiek heb gehad. Dat heb ik nou, We hadden het net even over de periode rond de moord op Theo van Gogh. Nou, toen ben ik ook aan alle kanten verguisd. Uh, het is alweer zeven jaar geleden, dus niemand herinnert zich meer dat of dat meer. Maar ik nog wel. En ja, wat, wat, wat, wat, wat, wat is zo blijven hangen dan? Nou ja, dat was, toen was de hele wereld die vond: van horens aanpakken, hard erop meppen en zo. En ik heb gezegd: nee, geen sprake van. Laten we nou alsjeblieft het hoofd koel houden. En dan na een tijdje dan begrijpen mensen ook heel goed dat dat, dat dat een verstandige reactie is. Maar goed, je moet dan wel zo'n periode door. En nou, ook nu is zo. Ik krijg flinke kritiek. Uh, ja, en nogmaals, als je daar niet tegen kan, moet je niet de politiek in gaan. Maar had u gedacht dat het zo erg zou zijn toen die Wouter Bos belde, nee, nou, met dat idee van, wil je het doen? Toen nou, heeft u dat vast... Dat heeft u, allemaal, u bent zo'n slimme man. U heeft dat natuurlijk allemaal uh, overwogen. Ik ga daar naartoe, misschien ga ik het redden, misschien niet. En dan zit ik daar, en dan krijg ik al die camera's op me... en dan krijg ik die kritiek. Kan ik daar nee, tegen je nee, of nee? nee, nee Gaat maar, dat zo? Maar ik had al die camera's al op me. Dat heb je als je burgemeester van Amsterdam bent. Oké, okay, vooral plaatsen. Nou, maar, maar wel een maar andere rol. Dat, dan ja, bent u gestuurder. U andere, weet dat dat anders ja, werkt. Ja, andere rol, hebt u gelijk in. Maar het was echt niet zo dat Wouter Bos en die zei en zei... kom op, joh, wil jij premier worden? Nee. En ik heb wat heb je dan gezegd, gezegd? Nou ja, ik heb u net gezegd wat voor mij ook de redenen waren. waarom ik op een gegeven ogenblik heb gezegd: van oké, okay, ik wil dat doen. Omdat het mij gaat om. om, om, de, om, om, om in wat voor land willen wij leven? En, en, en ik wil niet leven in zo'n land. Wat, wat, wat uit elkaar valt. In een land waarin eh, het, het, het mantra van een regering is: eigen verantwoordelijkheid, punt. Ik, bedoel, ik ben erg voor eigen verantwoordelijkheid. Maar daar stopt het niet bij. Het stopt pas als ze als vervolgens ook mensen dan ook het gevoel hebben van. die samenleving, die moet, ook, die moet ook een verantwoordelijke rol daarin spelen. Daar ging het mee om. Ja, maar goed, dat en dan, dan wordt het... u als, als een soort verlosser binnengehaald. Ja, nou ja, dat vind ik ook allemaal flauwekul. Heb ik ook, daar, daar ben ik ook geen seconde van ben ik, om ben ik in die wolken geraakt. Ik heb altijd gedacht, van ja jongens, jullie be bekijken het allemaal maar. Uh, hoe hoger je stijgt, uh, we kennen allemaal nog wel de oude Griekse Icarus, hè, die, die vleugeltjes had gemaakt. Die dacht, ha, ik vlieg naar de zon. En hoe hoger die kwam, ja, het waren vleugeltjes van was. En die, uh, die smolten dus. En daar donderde die weer op de grond. Ja, dat heb ik me altijd wel gerealiseerd ja. dat die kans erin zat. Ja. Ja, en nogmaals, ja, ja, u kunt er nog heel veel over vragen, maar het houdt op een gegeven moment op. Ja, het is het... zo, het is er die kritiek, je hebt ermee te leven en dat doe ik. Nou, we gaan er toch nog even naar luisteren. Ik zie een ongelukkig Job Cohen en ik vind dat, uh, en dat zeg ik echt recht uit mijn hart, uh, ik, ik gun hem dat niet. Hij is zo goed in sommige dingen en het komt er gewoon niet uit nu. Ik mis bij hem de passie, de drive, de, de, de machtslus om er wat van te maken. Je moet, je moet als politicus willen winnen. Als je als politicus niet wil winnen, dan red je het niet. Hè? Ik denk dat we de partij op dit moment niet uh, doelmatig oppositie voert. Uh, Joop Kohen wordt de hele tijd aangevallen, ook vanuit binnen de partij. En ik denk dat dat juist ons afhoudt van het ontwikkelen van die uh, goede visie die wij wel hebben en die naar buiten dragen. Wij zijn de hele tijd bezig... Met moet je op hem blijven? Ja of nee? Ja, het laatste was de voorzitter van de Jonge Socialisten. Bij, bij, bij welk fragment wordt u nou nog een beetje ongemakkelijk? Nou, eigenlijk bij geen. En bij, ik zal u niet verbazen dat ik me bij het laatste fragment het meeste thuis voel. Ik vind het onzin dat wij, dat wij als Partij van de Arbeid geen verhaal hebben. Het is niet een verhaal wat bestaat uit one-liners. Het is een verhaal waar ook nuances in zitten. En dit is niet een tijd van nuances. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat mensen als ze even goed nadenken... dat ze dan ook wel heel goed weten dat de wereld zonder nuances geen goede wereld is. Nee, maar Rob Oudkerk, die we ook hoorden, die zegt... Hm. ik zie een ongelukkige Job Cohen. Nou, dan moet u mij eens kijken of, ik, of u nou vindt... dat er hier <laughs> tegenover u een ongelukkige man zit. Nou ja, ik, ik, ik, ik ontmoet u nu. Ik ken u twintig minuten. Ik bedoel, u maakt geen ongelukkige indruk Kijk, op mij. Dat maar bedoel ik nou. op Oudker kent u beter dan dat ik u ken. Ja, maar goed, u ziet het een beetje van een afstand kijken. En het is prachtig als u dat zegt, maar ik voel me niet ongelukkig. En laten we nou even welwezen. Kijk eens, waar het, je moet je hier altijd realiseren waar je het voor doet. En ik weet dus precies waarom ik het doe. En dat heb ik u net ook verteld. Ja. En nou, daar, maar, maar, dan, dan hoort die kritiek er ook wel weer bij. Maar, maar, maar uw familie bijvoorbeeld, Ik bedoel, uw vrouw, uw kinderen. Wat vinden die van die kritiek? Nou, die... Uh, die steunen mij daarin, Die begrijpen ook heel goed waarom ik dat doe. En als ik dat dan hoor van mijn kinderen, dan, denk ik, dan vind ik dat altijd hartstikke mooi. En dan denk ik: ha, ik heb ze goed opgevoed. Ja, maar zeggen ze ook niet: pap, scheid er mee uit. Nee, dat hebben ze nog nooit gezegd. En dat gaan ze ook niet zeggen. Nee, maar ik kan me voorstellen als u mij vader... Ja, maar we vader... doen het niet. Nee, maar ze doen als... het niet. En ik zeg hebben ze ook groot gelijk in. Want ze weten ook waarom ik dat doe. En Ze steunen me daarin. Eh, net zoals er ook in verder mensen in mijn omgeving dat ook doen. Natuurlijk. Die zien ook dat het niet altijd even makkelijk is. Maar ja, kom op. Er is toch geen baan waar het allemaal vanzelf gaat? Ik ben daar niet zo. Ik, ik, ik, ik lig daar nou, niet echt niet wakker van. Echt nee. Niet. nee. Maar als u al die banen eens even de review laat passeren die u heeft gehad, dan is. Deze baan misschien wel met de meeste kritiek. Hè? Het zondagskind heeft het nu al heel erg ja, moeilijk. Maar, ja, nu. Maar, maar nou en ja, nogmaals, ik kan me niet zo veel schelen. En, en nogmaals, het. het je ja, op een hier... of andere manier heb ik moeite om dat te geloven. Nou ja, dan gelooft u het niet? Vind ik ook prima. Ja, echt. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je als mens af en toe niet denkt, Jezus, wat ja. vreselijk is dit. Ja, natuurlijk is dat wel een keer zo. Maar dat, maar dat is geen reden om dan op een gegeven moment te zeggen van, nou, het is mooi geweest. Nogmaals, het, het gaat erom wat je wil. En, en, en waarom je dat doet. En die drive die ik daarin heb, ja, die staat gewoon recht overend. En ik, nogmaals, het gaat mij erom dat ik daar een rol in kan spelen... ook door, door degene die ik ben, om ervoor te zorgen... dat het in Nederland een kant op gaat... waarvan ik denk dat dat goed is voor Nederland. En waarvan ik van overtuigd ben dat heel veel mensen dat ook vinden. Ja. En ik ga, ik ga vaak het land in. En je, hoe vaak ik dan die mensen tegenkom die dan tegen mij zeggen... van, eens, jij doet tenminste nog een beetje normaal... En die echt ook het gevoel hebben dat we, dat we hier in Den Haag dat allemaal het van de hyperigheid aan elkaar hangt. Nou ja, dat is voor een deel ook zo. En, dan en dat denk, steunt u? Ja, natuurlijk steunt me dat. En dan ja. denk ik ook van ja, dat is ook een beetje de rol die ik heb. En dat is een rol die ik ook graag speel. En als u over straat loopt in Amsterdam, wat krijgt u dan voor reacties? Nou, dat zijn het. Wat mij opvalt is dat als zodra mensen me herkennen, dat gebeurt nogal een keer, dat, dat er heel vaak mensen dan een soort van glimlach over hun lippen krijgen, duim omhoog steken. Uh, ja, dat is toch echt het meeste wat ik tegenkom. En zo nu en dan iemand hier op Cohen, wegwezen. Ja, dat gebeurt ook eens een keertje. Ja. En, en belt u mensen wel eens op die kritiek op u hebben? Uh, de, soms. Een van degenen die u net hoorde, die heb ik wel even opgebeld. Ja. Michiel van Hulten, ja, die de oud-voorzitter. Ja. ja. Heb ik opgebeld. Ja, de eerste, eigenlijk uit de partij, die zo in het openbaar ging zeggen wat hij van u vond. Ja, klopt. Wat heeft u toen gezegd? Nou ja, ik heb tegen hem gezegd dat ik hem buitengewoon dankbaar was voor deze kritiek. En dat ik het ook erg verstandig vond om dat op deze manier te brengen. Dat het echt geweldig hielp. Een beetje, beetje cynisch ben ik daar natuurlijk wel in. Dan denk ik ook van ja, dit schiet ook allemaal niet zo op. Dat is ook precies wat, hè, wat die voorzitter van de jonge socialisten zei. Laten we daar nou mee ophouden. Laten we nou even kijken waar we hiervoor zijn. We zitten hier niet voor onze eigen lol. Het gaat hier over de mensen waar je, waar je mee wil... dat die op een behoorlijke manier in onze samenleving een rol spelen. Daar gaat het over. En dan moeten we het niet over ons hebben. Dan moet je het, dan moet je het hebben over Verhagen. Hè, die het onbehagen van Nederland snapt. En dan vervolgens met degene die die onbehagen aanwakkert. Aan, aan, daar loopt hij gezellig mee te regeren. Zullen je het daar even over hebben? Dat ja. lijkt me eigenlijk een stuk verstandiger. Laten we het dan nog even hebben over de vakantie. Want u gaat op vakantie. En ik, ik kan me zomaar voorstellen na dit jaar... wat toch best een, een, een zwaar jaar voor u is geweest. U bent denk ik aan vakantie toe. Zoals iedereen meestal in deze tijd. Toch? Nou, lijkt me heel ja, ja. ja, precies. Ja. Uh, uh, gaat u nadenken over wat uh, de kanteling moet worden na uh, het zomerreces? Ja, natuurlijk. En uh, nou ja, Ik denk ook dat er, dat, dat, dat er zo langzamerhand ook wel heel erg veel ligt. En ik heb daar ook, daarnet heb ik er al iets over gezegd. He, wat, wat dit kabinet doet, is, is uh, heel veel afbreken vanuit de gedachten. Ze denken dat dat goed is. Denken sterker nog, om nog een voorbeeld te geven... He, die, die enorme bezuiniging op dat persoonsgebonden budget... waar ook in Nederland enorm veel kritiek over... Over is. Ja, daarvan, roept, daarvan roept de premier dan dat een premier dan dat een kwaliteitsimpuls is. Dan denk ik: hou nou toch op zeg. Dit is echt totale onzin. En dan allemaal gericht op ja, eigen verantwoordelijkheid. Ik vind dat je die eigen verantwoordelijkheid... daar moet je het niet bij laten. Het gaat ook om een verantwoordelijkheid van de samenleving. En, en dat en, wordt uw verhaal na en de vakantie? Dat, dat is niet alleen het verhaal na de vakantie... maar dat is ook nu al het verhaal. En daar liggen op zoveel plaatsen liggen daar, liggen daar ook kansen. En, en ook gewoon de kritiek op het kabinet op een aantal punten. De maar manier... denkt u dan niet van... ik zal ze straks na die vakantie, dan, dan ben ik uitgerust... dan denk ik nog eens goed over na... dan heb ik mijn lijnen uitgezet... en dan komt er een andere Job Cohen. Er komt helemaal geen andere Job Cohen. En, maar wel een Job Cohen die inderdaad vast is uitgerust maar dan is iedereen, mag ik hopen, uitgerust. En dan zal ik inderdaad ook dat verhaal zal ik nou ook vertellen... Met, nou ja, met wat ik ook voel en wat ik vind dat er moet gebeuren in Nederland. Goed. Waar gaat u naartoe? Ik ga naar Frankrijk. Ik ga al een, al een aantal jaren samen met, met hele goede vrienden... hebben wij een prachtig huis hebben gehuurd. En daar is ook een, een heerlijk zwembad. En daar trek ik s morgens mijn baantjes. En daar is gewoon prima ook. Nou, het is voor mijn vrouw ook heerlijk... die daar ook met, met, met al onze goede vrienden zit... En nou, dat hebben we een aantal mooie dagen gedaan. Nou, tot slot, in deze serie hebben we altijd eenzelfde vraag voor iedere gast. En dan komt hij. Welke twee dingen neemt u mee op vakantie? Ja, ik heb het eigenlijk al gezegd. De eerste is die zwembroek. En het tweede is. Ik moet het nog precies uitzoeken wat voor boeken. Maar ik heb uh, nog niet zo lang geleden. heb ik uh, die, uh, de brieven van, uh, van Annie Smit uh, aangeschaft. Ook omdat ik dacht dat het leuk is om mijn vrouw voor te lezen. Ik heb er alles wat in zitten neuzen. En uh, dat ga ik in ieder geval ga ik dat ook lezen. Bent u niet heel blij dat u dan weer extra tijd aan uw vrouw kan besteden... in zo'n vakantie? Ja, dat uh, de, zeker. En, en uh, wat het extra leuk ook maakt... is dat ik daar ook met, met, met hele oude vrienden zit. En uh, nou, dat, dat, dat is voor mijn vrouw ook heel aantrekkelijk... om in zo'n gezelschap daar bij elkaar te zijn. En wat... Bovendien ook eh, bijzonder is dat heel veel van onze kinderen, niet alleen die van mij, maar ook die van, van onze vrienden, hè, die komen daar ook. We hebben dat op de een of andere manier, die vriendschap op een generatie, overgedragen. En dat stemt zeer tevreden. En politiek eh, staat nog op het programma? Mooie discussies in de aanbestedingen? Ja, ja, nee, er gebeurt nog van alles. Oh ja, nee, we zitten er altijd over van alles te praten. Ja, nee, als, ik nou, als u nou nog over kritiek wil hebben, dan krijg <laughs> ik dat daar wel. Ja. Goed. Nou, mag ik u danken een prettige vakantie wensen? Partij van de Arbeid, leider Job Cohen, was mijn gast. En morgen dan zit hij. Hier Joop Atsma. En Joop Atsma is van het CDA. Hij is staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. En zometeen op deze zender uh, Willemijn Veenhoven met PNN Today. Wat gaan jullie doen? Nou, wij hebben de zoon van Joop Cohen. Jaap Cohen. Over uh, ritueel slachten, daar heeft hij onderzoek naar gedaan. Nee, en, uh, ja. De zoon van u, <laughs> ja. wordt er gezegd. Klopt dat? Ja. Jaap ik Cohen? Ja, dat is mijn zoon. Ja. Ja, nou, en nee, hij heeft... zit zometeen op de <laughs> ja. Zemmen. Oh, wat gezellig. Heeft ze niet gebeld? <laughs> nee, dat heeft hij me niet verteld. Rond, Het gaat over ritueel slachten. Uh... Ja. Dat kan hoor, daar heeft hij een <laughs> stuk over geschreven. Nou, dat klopt. Kijk. Dat klopt helemaal. Dat rond uh, kwart over negen. We blijven luisteren hier. Blijft u luisteren, meneer Cohen. En uh, verder uh, uh, ook nog Piet Paulusma. Dat is natuurlijk maar één man die je kan uitnodigen op zo'n dag. Met al het gepraat over het weer. En dat is toch wel de weerman Piet Paulusma. Dat allemaal na het nieuws van half negen. Hier is Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. De delen van het zuiden en midden van het land kampen met noodweer. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in het hele land... met uitzondering van de noordelijke provincies. Het gaat erbij om zware onweersbuien, harde windstoten en hagel. Rijkswaterstaat roept automobilisten op niet onnodig de weg op te gaan. Het noodweer kwam later dan verwacht. De NS rijdt al sinds vanmiddag met een aangepaste dienstregeling. En dat zal nog de hele avond zo zijn. Het Internationaal Monetair Fonds heeft een nieuwe chef. Het is de Franse minister van Financiën, Lagarde. De leden van het IMF-bestuur hebben haar unaniem benoemd. Ze is de opvolger van haar landgenoot Dominique Strauss-Kaan... die verdacht wordt van het verkrachten van een kamermeisje in New York. De Utrechtse automarkt verhuist volgend jaar april naar Beverwijk. Het wekelijkse evenement op het veemarktterrein in Utrecht... is een van de grootste automarkten van Europa. De gemeente laat op het terrein 500 huizen bouwen. In Beverwijk krijgt de automarkt een terrein van 10 hectare... dicht bij de snelweg A9. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is woensdag 28 juni, 2 over half 9. Goedenavond. Uiteindelijk is het dan toch noodweer geworden. Het duurde even en er gingen heel wat waarschuwingen aan vooraf... die misschien een beetje overbodig waren. En daar hebben we het over met maar één man... die je op zo'n dag als vandaag kan uitnodigen. en Dat is Piet Paulusma. Die is hier rond kwart voor tien. Verder ging het vandaag goed los in Griekenland. Daar zijn rellen ontstaan bij demonstraties tegen de bezuinigingen. En dat niet alle Grieken zich enorme zorgen maken over de centen... dat hoor je zo van een Nederlandse dame die daar al jaren woont. En onze Joris Kreugel die ging naar buienradar.nl want op deze site klik ik dagelijks, maar vandaag was ik toch een beetje vanmorgen vroeg op zoek naar sensatie... in de hoop van dat die hagelstenen zo groot als eieren zoals was voorspeld richting Hilversum zouden komen. Het bleef allemaal uit, maar wat is eigenlijk buienradar en wie zit daarachter? Ik ging op zoek en ik heb ze gevonden. Ik ben benieuwd. Uh, Jor, Jor, sorry, Luc, ik, ik, Ja, zo heet je. Ja. Dus je zit hier wel vaker op zich. Ja. <laughs> Toen deze topic. <laughs> zometeen na negen uur. Ja, en, en je hoort het al langzaam, maar zeker gaan we er allemaal aan. Donkere wolken pakken zich samen boven ons land. De weermannen, die voorspelden het al. En nu is het dan ook zover. En er kunnen hagelstenen zitten van twee tot drie centimeter. Die zijn al gerapporteerd in België. Echt grote hagelstenen. Het noodweer komt dus nu Nederland binnen. Ja, total crazy madness-achtig wordt het zometeen. Uh, na negen uur hoor je er alles over. Dankjewel, Luc. Dan ons poeltje, BNR's. Wat doen die op zo'n dag als vandaag? En waar denken zij over? Als eerste Tweede Kamervoorzitter, Gerdy Verbeet. Vanmiddag heeft de Tweede Kamer ingestemd... met het wetsvoorstel over het ongedoofd slachten. Ingewikkeld. Want het welzijn van dieren... staat hierbij tegenover de overtuiging van gelovigen. Dan is het echt zoeken naar een compromis... dat zo goed mogelijk recht doet aan alle belangen. Als dat lukt, is het een overwinning voor de democratie. En dan WNL-presentator en wethouder in Capella aan IJssel, Joost Eerdmans. Wat vind jij ervan als een rechter ook burgemeester is... of ambtenaar of politicus tegelijkertijd? Niet zo'n goede zaak, vind ik zelf. Niet echt onpartijdig lijkt men, ook niet echt onafhankelijk. De Burgers moeten er volgens mij zeker van zijn... dat er op eerlijke wijze wordt rechtsgesproken in Nederland. Maar rechters met een bijbaan, dat is op zich prima... want ze moeten uit de Ivoren Toren. Maar liever geen banen die hun werk als rechter gaan beïnvloeden. De herfspraak moet wat mij betreft ook geen kromspraak worden. En dan schoenenontwerper Floris van Bommel. Er is vandaag een rondleiding bij ons met een club studenten van mijn oude school. En ze stellen ook altijd wel vragen of ik altijd van Bommel schoenen draag. En dan antwoord ik altijd dat dat niet hoeft, want ik heb al Floris van Bommel voeten. En bij scholieren is het vraag ook altijd of ik vet rijk ben. En mijn antwoord daarop is altijd ik ben gelukkig. Goed. Dus. Dan de, de Nederlandse DJ Vato González. Die staat helemaal uit het niets op nummer 7 in de allerbelangrijkste Engelse hitlijst. Net boven Lady Gaga. Behoorlijk stoer, dus um, zometeen gaan we het er uitgebreid over hebben. Maar eerst, even Vato, wat heb jij vandaag gedaan? Het enige wat ik vandaag gedaan heb is heel de dag achter mijn computer gezeten, testberichten afgehandeld en mezelf verbaasd. Hoe snel je van een normale jongen naar de voorpagina van de krant kan gaan. Ja. Ja, daar is ze weer. Ik vind het altijd zo leuk als jij er bent. Ja, dat vind ik zo leuk om te horen. Ja. Het oh, zijn al die mannen altijd. <laughs> die houden er graag met ja, de sport. Ja, ik begin gewoon ook lekker met het noodweer. Want vanwege dat noodweer is de wedstrijd tussen de Oranje Hockeymannen en Pakistan afgelast. Het Wagnerstadion in Amstelveen moest om zeven uur worden ontruimd. Per chef Arjen Rahuzen. Ja, je kan het haast niet geloven. Eh, het lijkt wel of de geschiedenis herhaalt. Bijna tien jaar geleden hadden we hetzelfde. Overigens eh, met een dubbele champions, wie toen de zware storm ook op komst was. En dat is er nu ook weer. Er is ons geadviseerd door de gemeente Amstelveen... een dringend beroep om de wedstrijden niet door te laten gaan. Ja, wedstrijd dun inderdaad, want ook Engeland-Duitsland werd afgelast. En dankzij het dak op het Centercourt in Londen kon er wel gespeeld worden op Wimbledon. Nou, niet heel veel, Marcella Mesker. Hoe ver zijn ze inmiddels met uh, de kwartfinales? Nou, er zijn er drie gespeeld van de vrouwen kwartfinales. Dat was echt Ladies' Day. Maar ja, één partij is uh, gewoon nog de klos. Want uh, Victoria Azarenka, de nummer vier van de plaatsingslijst, uh, moet nog uh, haar wedstrijd uh, afspelen. Ze hebben 1-2 games gespeeld tegen de Oostenrijkse Tamira Pasek. Wat er nu gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Ik denk dat ze het vanavond niet meer gaan redden. Het is half acht lokale tijd nu in Engeland. Ze krijgen ook last van de duisternis met dit bewolkte weer. Voorlopig staat er nog een tent op kort nummer one. Dus misschien wordt die laatste kwartfinale bij de vrouwen gewoon mooi. Morgen tussen de kwartfinales van de mannen gepropt. Dus niet zo leuk voor Azarenka en Pasek. Wat wel leuk was, was dat we een uh, goede Duitse jonge sterrenactie zagen. Uh, Sabine Le Siki. Zij speelde tegen de Française Marion Bartoli. Het werd een geweldige wedstrijd met ongelooflijk veel passie en strijd. Le Siki won dat in drie sets en uh, behoudt dus haar goede vorm. En staat in de halve finale nu tegenover Maria Sharapova. Want uh, Sharapova die vernederde de Slovaakse Sibylkova binnen een uur met twee keer 6-1. En ja, dan moet je toch zeggen dat Sharapova eigenlijk... in in dit toernooi de enige Grand Slam winnares is... de enige Wimbledon kampioen en ja, de grote favorieten. Onderin in het schema hadden we nog een kwartfinale. Die werd gespeeld door de Tsjechische Petra Kvitova. En zij speelde tegen de Bulgaarse Pironkova. De laatste had Venus Williams uitgeschakeld. Maar ja, dat heeft veel krachten gekost. Want uh, ja, die Petra Kvitova die won die partij en staat dus ook in de halve finale. Dus drie partijen zijn klaar. Het wachten is nog, waarschijnlijk wordt het morgen, op de partij tussen Azarenka en Pasek. Dankjewel, Marcelle. We spreken hier vanavond nog in uh, langs de lijn vanaf 10 uur. Dankjewel, Dionne. alsjeblieft. Dit is Radio 1, BNN Today. Ja, het is de rob of de ronder voor Griekenland. Morgen dan stemt het parlement over de bezuinigingsplannen van president Papandreou. En je weet het, Griekenland moet 28 miljard euro bezuinigen. Anders krijgt het dus geen geld van de Europese Unie en het IMF. Ja, en als het dat geld niet krijgt, dan kan het land binnen een paar weken failliet zijn. Maar toch zijn veel Grieken tegen die bezuinigingen. Vandaag ook weer gingen in Athene tienduizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen die bezuinigingsplannen. En daarbij raakten drie agenten en een betoger gewond. Ilja Sloep die woont al bijna tien jaar in Athene. Die is getrouwd met een Griek. Ilja, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat klinkt alsof het uh, behoorlijk losgaat in Athene. met die demonstraties en die gewonden en mee is ingezet. Uh, merk jij daar ook iets van? Nou, eerlijk gezegd, ik merk er niet zoveel van, want wij wonen helemaal niet dicht bij het centrum, maar uh, in het centrum is natuurlijk wel altijd wat te doen op het moment. Er ja. zijn al weken uh, elke avond bijeenkomsten op het sint waar dus nu al die demonstraties zijn. En dat is allemaal heel vreedzaam en er is nooit uh, iets aan de hand. Alleen als er gestaakt wordt, dan ineens uh, komen er uit allerlei hoeken uh, groeperingen aan die gaan uh, ja, rellen, schoppen en... Eigenlijk is het nu heel erg rustig. En eh, op zich, ja, het centrum, dat is ook weer heel plaatselijk. Athene is groot, dus ja. je merkt er niet zoveel van. Nee, want er werd natuurlijk vandaag uh, gestaakt, hè, vooral, vooral in het openbaar vervoer. En ja. dat allemaal om uh, maar te ageren tegen die bezuinigingen waar morgen over wordt gestemd. Nou, ja. ben jij ook tegen de bezuinigingen. En dan is het voor mij toch lastig te begrijpen. Ja. ja, zoveel Grieken, er zijn er wel meer Grieken tegen. Weet je waarom? Want dit is toch een beetje jullie enige redding, denk ik dan. Ja, het, aan de ene kant is het misschien wel de redding om een, uh, om een heel systeem om te gooien, maar dat, ja, daar gaan echt wel heel veel jaren al, uh, overheen. Dat, dat kan je niet eventjes in twee, drie jaar oplossen zoals uh, ja, nodig is. Nou ja, of ik tegen, ben, tegen die bezuiniging... Ik ben er niet zo voor, omdat heel veel Grieken gewoon van heel weinig geld lo, uh, rond moeten komen. En daar halen ze ook weer van, van alles weg. Het gaat af uh, bij de verkeerde burgers. Ja, laten ze we het weghalen bij de mensen die echt heel veel geld hebben en in villa wijken wonen. En ja, er is toch gewoon heel veel corruptie uh, geweest in al die jaren. En het, het, het wordt gewoon niet aangepakt daar waar het aangepakt moet worden. Dus daarom zeg ik van los dat eerst eens op. Ja, veel. Dat lees je ook van de krant, hè? De, de, de rijke Grieken die hebben lekker hun geld op een buitenlandse rekening en die Precies, betalen Precies. dan geen uh, belasting. Um, maar ja, de, de andere optie is er natuurlijk niet, want ja, het is of bezuinigingen en dan geld van het IMF binnenkrijgen en zo Griekenland redden, of failliet gaan. Ja, ja, ja, dat is ook zo. En uh, ja, het is eigenlijk kiezen tussen twee uh, kwaden, denk ik een beetje. Uh, ja, ik ben zelf niet zo heel erg met de. Uh, ontzettend op de hoogte van de politieke situatie en. Uh, en wat het nou allemaal precies betekent. omdat ja, wij zitten toch meer in het vrije circuit. Ja. Zeg maar. maar als je nou kijkt naar jou persoonlijk. Um, ja. want daar heb je natuurlijk wel. Uh, nou ja, uiteraard gaat dit jouw leven ook. gaat dit effect hebben op jouw leven. Als nou, er morgen over nou voor of tegen die plannen wordt gestemd, voor ja. jou breekt wel een zware tijd aan. Wat ga jij ervan merken, denk je? Ja, voor, ja, voor een heleboel mensen. Nou, euh, ik ben getrouwd met een muzikant en die, ja, die leest toch van het plezier van anderen. Nou ja, als men geen geld heeft, of nou voor of tegen gestemd wordt, dat maakt op zich dan niet zoveel uit. Bezuinigd wordt het toch. Uh, ja, dan, ja, dan heeft men gewoon we weinig te besteden. Dus, maar eh, dat betekent dat jouw man dan... geen geld meer binnenhaalt en dan? Ja, dan wordt het lastig. We hebben ook een, een klein jongetje van 11 maanden. En dat baart toch wel zorgen. Ja. ja. En, en, en hoe denk je daarover na? Ja, misschien dan maar terug naar Nederland? Of? Nou, we zijn er wel een beetje over aan het nadenken. Ik zou heel graag hier willen blijven, want uh, je kunt alles zeggen van de Griek, zeg maar. Maar uh, het beeld wat geschreven wordt in de, in de media vind ik toch niet helemaal eerlijk, van een Griek die op het terras Oeso zit te drinken en niks uitvoert. Er zijn mensen die hier dus gewoon echt twee banen hebben en rond moeten komen van 800 euro per maand. Nou ja, ik, ik kan het niet. Maar die mensen en, wil jij wil ja, niet in de steek laten. Ik vind het een laten. heel leuk land, dus ik zou hier niet graag uh, weg willen. Nee, maar dat is wel waar, wat je serieus overweegt. Um, niet serieus op het moment, omdat we op het moment nog uh, ja, rond kunnen komen en op zich uh, kunnen leven. Maar ja, je, je, we weten niet wat er morgen gaat gebeuren. Ja. Morgen dus, dus dat, wordt er gestemd uh, ja. over die bezuinigingsplannen van 28 miljard. en uh, nou ja, ja. Het, wordt spannend. Um, het wordt spannend. De verwachting is geloof ik dat het er nipt doorkomt. Maar dus dat, ja. uh, dat horen we morgen. Dankjewel, Elja Sloep vanuit oh, okay. Athene. Ja. Ja. Hoe is het om ineens vanuit het niets heel hoog in de Engelse hitlijst te staan? Dat hoor je zo meteen. Do you want to go to the plage me? I'm going down, down, down there for Crystal Fighters hoor je in het pluisje. BNN Today. Als een artiest in Nederland vanuit het niets op 7 binnenkomt in de top 40, ja, dan denk je nou, ik geloof ik wel. Maar als een Nederlandse DJ vanuit het niets op 7 binnenkomt in de Engelse top 40, ja, dan wil je daar toch meer van weten. En zeker als het een andere DJ is dan bijvoorbeeld Armin van Buren of Chesto of Fred Le Grand. DJ Vato González die scoort een dikke hit nu in Engeland met het nummer Batman Rhythm. Ja, Björn Franken, alias uh, Vato González. Goedenavond. Goedenavond. Dat klinkt vet, moet ik zeggen. Uh, hartstikke dank, dank, dankjewel. Ja, ja, zomaar uit het niets op nummer 7 in de Engelse charts, in de officiële charts. Um, ik las op je Twitter. Uh, I went from the industry's worst nightmare to news and top ten in the UK. How the fuck? Dat klinkt een beetje alsof je het zelf ook helemaal niet gelooft. Ehm, um, nee, het is, um, het is gewoon onwerkelijk. Zeker omdat het uh, niet in Nederland gebeurt, dat gebeurt in Engeland. Dus het is, hoe je dat bent keert, een soort van ver van de bedshow. Uh, en het enige bewijs wat ik ervan heb is Twitter die rood staat. Uh, jullie die in één keer aan de lijn hangen, mijn e-mail uh, mijn manager die overwerkt raakt en ik zit er een soort van bedoest bij te kijken van wat in Vredesnaam is hier nog meer aan de hand. Ik ben ook er dus super blij om, ja. Maar het it is gewoon unreal. Maar jij, jij wist niet eens dat dit al een hit was geworden in Engeland? Nee, dat, dat was het meest hilarische. Uh, de, de originele versie van Batman Rhythm heb ik vier jaar geleden gemaakt. En ja, wat dat betreft ben ik wel een beetje de, uh, ja, het, het postervoorbeeld van een do-it-yourself artiest. Aangezien ik een wayback gemaakt heb toen we bij mijn ouders woonden. Een computertje waar mijn vader zijn belastingaangifte normaal gesproken op doet. Ja. En um, ik, had, ik had het dummetje gemaakt. Ik had hem online gegooid zodat mensen hem konden downloaden. Ja. En het bevatte een klein stukje van, een, uh, van het, uh, de team. ...teamsong van uh, de film Godzilla mm -hmm. uit de jaren 50. En ja, dus ik kon hem niet legaal uitbrengen, want ik had die rechten niet. Maar ja, het is 2011, dus we rocht gewoon op internet. Dat nummer is vervolgens heel zijn eigen leven gaan leven. Ik was het hele nummer lang vergeten. Want dat, dat was allemaal gang... vier jaar geleden dus, dit? Ja. ja, en dat nummer is langzaam naar Engeland afgedreven. En in Engeland is het opgepikt vanuit de underground tot op een gegeven moment de allergrootste DJ's dat nummer begonnen te draaien. En het was één dikke hit en in Engeland en iedereen wist het, behalve ik. <laughs> dus toen, toen ik op een gegeven moment hoorde wat er aan de hand was en het was nog zo groot, wow. Toen, toen, ja, toen zat ik al helemaal een soort van... ik snap er helemaal niks meer van. Ja, en toen heb je het nummer nog even geremixed en toen officieel vanuit je ja. eigen naam als single uitgebracht. Ja, inderdaad. Vanwege we de politieke betrekking op de achtergrond en de recht op bepaalde samples. Hebben we een paar dingetjes anders moeten inspelen. We hebben heel veel vocalisten geprobeerd om te kijken van oké, okay, wat maakt het nou echt vet? Maar toen uiteindelijk kwamen we bij twee Engelse jongens, genaamd de foreign backers uit. We hun vocals hadden gemaakt, zijn ook het label in Engeland van. Dit wordt hem. Ja. En sindsdien uh, ja, uh, ging het van allerlei dakjes. Hey, en wat bedoelde jij met uh, in die tweet van uh, I went from the industry's worst nightmare uh, to one of the best of zoiets. Maar uh, was, je, nou, om, was jij zo'n nachtmerrie voor de voor de muziekindustrie? Nou, omdat ik denk ik een van de weinige artiesten ben met de ballen dan wel gewoon het uh, bottengedrag gedrag om gewoon te kijken naar de industrie en te zeggen. jongens, dit slaat nergens op. Op deze manier kan je als artiest niet gezond manifesteren omdat je nogal tegen wordt gehouden door te veel regels online downloaden, wordt er heel moeilijk over gedaan. Terwijl wij artiesten, de de meeste, die zijn super blij met het feit dat onze dingen gratis gedownload worden, want het gaat er toch uiteindelijk om als artiest, dat je wil dat mensen je werk horen, en eerlijk gezegd, van zo'n downloadportaal, dan heb je er nummer één, en dan verdien je 30 euro of zo, dus daar ben ik ook niet bakker van. Dus op een gegeven moment ben ik dingen op mijn eigen manier gaan doen, op mijn eigen manier compilaties gaan doen, mijn eigen labels gestart en alles, en um, heel veel mensen binnen de industrie waren daar niet zo blij mee, omdat ik de hele industrie een beetje voorbij gewandeld ben, en we weten allemaal dat de platenindustrie nog niet helemaal nu pas komen ze een beetje in het tijdperk van de computers, in internet en de media terecht, maar dat is heel lang liepen ze eigenlijk nog achter. Ja. En da daar was ook het geluid dat mensen heel graag wilden horen in de clubs, kon je niet legaal kopen. Nee, dat, dat werd allemaal gemaakt door nou, in ieder geval idioten net zoals ik die thuis achter de computer muziek maken. Dus jij hebt hiermee een beetje bewezen, je kan het ook in je eentje doen en, en nou ja, duurt even vier jaar en dan heb je een dikke hit in Engeland. <laughs> nee, ja, ik denk als het één ding bewijst, bewijst het wel dat iedereen die nu luistert, iedereen die denkt van ik vind DJ of muziek maken, wat je doet vet. Je hebt niemand nodig. Zolang je gewoon een computer hebt, internet, en oh. gewoon volgasten ervoor gaat, dan nou, kan je schijnbaar een top 10 hit hebben in Engeland. En hij komt komende vrijdag in Nederland uit. Uh, wordt het net zo'n dikke hit? Um, ik denk het niet eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Um, zeker omdat het, het is best wel een hard nummer. En uh, wat in Engeland heel gewoonbaar is de radio, dat, dat kan je in Nederland gewoon niet draaien. Want ja, qua muziek ligt Engeland en Nederland best wel ver, ver uit elkaar. Hmm. En uh, ja, voor de verder ja, in Nederland, de originele versie, die heeft hij al zo lang in de underground en in de clubs. En er is nog verschrikkelijk veel, die er al jaren al gedraaid. is. Dus voor, voor het Nederlands publiek is het eigenlijk een, een oud nummer. Terwijl voor Engeland is het helemaal nieuw. We gaan het zien in ieder geval, of hij, uh, of hij misschien een bescheiden hitje dan wordt als hij hier in Nederland uitkomt. Ik, ik hoop het natuurlijk wel. Natuurlijk hoop je er altijd op. Maar hè, weet je, als we een beetje realistisch zijn, uh, ik vind het überhaupt al bizar wat er nu in Engeland gebeurd is. Maar we can only hope. We zien het wel. Björn Franke, oftewel Vato González. Dankjewel. je wel. Succes ermee. Dankjewel, fijne dag. Hoi. Uh, Daarna de DJ, onze eigen reporter Joost Krugel. Als je het nieuws uh, moest geloven gisteren, nou dan zou het al echt vandaag bar en boos worden met het weer. De NS had zijn dienstregeling aangepast. De ANWB waarschuwde voor een chaotische avondspits. Hagelstenen zo groot als eieren zouden uit de lucht komen vallen. Toen ik vanmorgen opstond, gelijk de computer aan en naar buienradar.nl. Want dan ben je toch wel een beetje op zoek naar sensatie natuurlijk. Waar is het op dit ogenblik, die bui? Gaat het deze kant op? Maar de mussen, die vielen van het dak af. Ik heb uh, helemaal geen spatje regen gezien. Een klein beetje bewolking, maar het is nog steeds bloed en bloed heet. Maar de bron die je dan altijd raadpleegt, dat is buienradar.nl. Maar waar komt het eigenlijk vandaan? Nou, ik ga ze even... Kijk, want ik heb ze inmiddels kunnen vinden en ik uh, loop er even heen. Inmiddels in een kantoorpand aangekomen van RTL Nederland... want die hebben het overgenomen buienradar onlangs. Maar ik had het idee dat we gewoon op een klein zolderkamertje terecht zouden komen... waar een paar studenten dit uitgedokterd hebben... en gewoon uh, dit allemaal uh, in de gaten houden en deze website in de lucht houden. Maar dat is dus niet waar, Niels. Want dit is gewoon een kaal kantoor. Een paar bureaus met computers erop. Nee, dat klopt. Uh, wij hebben staat al vijf jaar. En uh, inderdaad ooit begonnen uh, door drie broers. En die uh, hebben dat uitgebouwd tot een, uh, ja, een echte organisatie. En wij doen het hier met uh, op dit moment ook uh, drie man en, um... Ja, het is geen zolderkamertje meer, nee. Is dit de basis van buienradar, deze laptop? Nou ja, kijk, het is, een, het is een webdienst. Dus het is op elke computer gewoon te benaderen. Maar dit is hoe wij het inderdaad uh, net zoals iedereen bekijken. En laten we even kijken op buienradar. Een collega van jou die zit uh, erachter. Mm -hmm. Maar ik zie eigenlijk alle buien langs Nederland gaan. En gisteravond, toen uh, hoorde ik het nieuws. Ik denk, nou... Hagelstenen zo groot als eieren. Ja, eigenlijk bleef het uit. Maar het eerste wat je dan wel doet, s morgens, is buienradar.nl aanzetten. Want dat vind ik toch altijd, ja, je kan naar 7.04 gaan, dat weer. Maar ik kijk hierop en volgens mij doen echt zoveel mensen dat. En dan ben je ook een klein beetje op zoek toch naar die sensatie. En die hoop je dan die bevestiging daarvan te krijgen op het scherm. Ja, dat hebben we ook gezien. Het feit dat, dat in de media wordt, aardig wordt opgeklopt. En dat Mete consult en andere con collega's van ons daar uh, uh, ook gebruik van maken... door daar rugbaarheid aan te geven, zie je s ochtends bij ons om negen... van negen tot tien vanochtend toevallig. Een enorme piek uh, van drie miljoen pages in een uur. Drie miljoen? Drie miljoen pages in een uur. En dat is, uh, ja, dat is een record voor, voor Bijraden ook weer. Uh, en we zien dat ook weer uh, wegappen dan uh, gedurende de dag. En nu, omdat gisteren gezegd werd dat het einde van de dag zo zou gaan, uh, uh, gaan omweren en, en hagelen. Zie je wel weer dat mensen terug gaan om te kijken van klopt dat dan? Of... Ronald, jij zit achter de computer en jij zit een beetje achterbij. ken je nog een beetje die wolken verschuiven onze kant op? Het weer laat zich niet sturen wat dat betreft. Wij kunnen het alleen in beeld brengen. Ja, ik moet straks nog naar Rotterdam toe. Kijk maar even. Dat moet goed gaan. Ik zie wat rode stippen. Daar was ik vanmorgen nog zo blij mee... toen ze Nederland introk. Ik dacht van, nou, er komen die hagelstenen onze kant op. Maar het viel zo tegen. Ik had zo graag die grote eieren naar beneden zien komen. Ik denk dat iedereen daar een beetje op wacht. Maar het bleef uit. Balen. Uh, nou, voor ons niet. want Ik vond het wel leuk. Ja, ja nou, wij vinden het ook leuk. Ik bedoel, wij uh, um, uh, varen er goed bij met dit soort uh, dagen... en dit soort berichten in de, in de media... Kun jij mij vertellen wanneer die hagelstenen nou de lucht uitkomen? Zo groot als eieren, die wil ik zien. Nee, ik, nee, ik, zou, je niet, uh, ik zou dat niet kunnen je nou, Even op het beeldscherm kijken, zie je ze ook niet? Nee, ik zie ze ook niet echt. Ik zie wel wat, wat, wat, wat al onweer onze kant op komen. Maar of het nou echt Nederland gaat bereiken, dat kan je gewoon niet zeggen. Het zit helemaal in mijn systeem. Ik kijk heel veel nieuws. maar buienradar, dat gaat eigenlijk ook aan. Volgens mij geldt het voor een heleboel mensen in Nederland. Ja, nou als je kijkt naar ons bezoek, dan uh, klopt dat wel. Ja, dan is uh, heel, heel Nederland, of een, heel, een groot deel van Nederland, uh, bezoekt de website. Uh, we doen gemiddeld zo'n 5 miljoen unieke bezoekers per motor. Het weer, dat is nog steeds heel erg goed in Hilversum. Zoals ik al eerder zei, maar er komt slecht weer aan in Zuid-Holland, Zeeland en in Limburg. Dus misschien vallen die hele grote hagelstenen nog wel. En uh, voor mij leuk, maar voor fruitteelers of mensen die op de weg zitten wat minder. Maar ik zou het toch nog wel en graag een keertje willen zien. Want dat is toch een mooie sensatie. Ja, en in het zuiden schijnt het al te hagelen inmiddels. Uh... Overigens, iets na half tien is hier uh, de man van vandaag, Piet Paulusma. Of, uh, was het nou vandaag een weerhype of uh, was het allemaal terecht, al dat gedoe over het weer? Maar dan, heel belangrijk nieuws uit de transferwere transferwereld. En dan hebben we het niet over een bekende voetballer die naar een nieuwe club gaat. Maar een wereldberoemde hacker die krijgt een nieuw baantje. George Hot, een 21-jarige hacker uit Amerika, die gaat aan de slag bij Facebook. En Ralf Monen is zelf hacker en weet er meer van. Ralf, goedenavond. Ja, goedenavond, hallo. Wat, dit is zeg maar de, de, de messi onder de hackers. Wat heeft hij al gedaan, dat, waardoor hij zo, zo bekend is? Nou, dit is uh, een aantal jaar terug begonnen, toen hij de een van de eerste, of het eigenlijk de eerste was, die de iPhone heeft gehackt. Mm -hmm. Waardoor je dus um, ja, andere applicaties op je iPhone kon draaien dan die Apple uh, gesanctioneerd heeft. En, uh, en daar was hij de eerste mee. En diende dat ook nog enig nut, of niet? Uh, nou, dat dient uh, voor sommige mensen zeker nut, want uh, kijk, uh, nu bepaalt Apple wat voor apps jij op je iPhone mag draaien. Ja. En, uh, sommige mensen die hebben een iPhone of die hebben apps uh, die, uh, die daar niet tussen zitten en die willen dat toch kunnen draaien en daar buiten is... Gewoon een, ja, een ja. uitdaging. Hè. Als Apple zegt dat hij het niet mag... en dan... iemand toont aan dat het uh, toch kan... Ja. Dan, uh, dan is dat natuurlijk wel een uh, flinke uitdaging ja. voor zo iemand. Zij dus was de eerste die de iPhone hackte. Hij heeft de Playstation 3 heeft gehackt. Sony was daar niet altijd blij mee. Is hij nou binnen de hackerscene? Is hij een held? Ja, ja, ja, ja, ja, absoluut. Hij is erg bekend. Het um, was ook vrij snel nadat Sony heeft uh, bekendgemaakt dat ze hem dus uh, gingen aanklagen. Er um, <tossimus> zijn er ook heel veel mensen voor hem in de bres gesprongen... en um, ja, um, geldpotjes verzameld om hem te helpen met zijn uh, juridische verdediging en zo. Nou is er allemaal niet van gekomen uiteindelijk, want hij heeft geschikt met Sony. Mm -hmm. Maar um, nou ja, het, is, het is wel een uh, behoorlijke held. Ja, en en, en um, hij, nu gaat hij naar Facebook, dan denk ik gelijk... Dit is wel binnen, dat jongetje van 21, is dat zo? Nou, eh, aangezien hij uh, zijn eerste iPhone hack uh, geruild heeft uh, tegen, met iemand voor een Nissan 350Z. Ja, uh, hij doet het goed. Hij heeft zijn eerste iPhone hack tegen, uh, geruild tegen een hele grote auto? Ja. <laughs> wat, met, met Apple? Nee, nee, nee, nee, nee. Met een of andere uh, investeerder die daarin geïnteresseerd was. Oh, wat grappig, ja. ja, ja. En toen dus, was uh, hij verdient zijn geld wel, ja, zeker. Ja. Maar wat hij bij Facebook gaat doen, dat is nog een beetje onbekend. Wat, nou ja, ja. wat gaat wat jij in? Nou ja, er zijn geruchten dat hij dus iets gaat doen met een Facebook-telefoon. Kijk, het is een hardware-hacker. Gaat te kijken hoe, um, hoe veilig het ja, is? Ja. Nou, misschien niet hoe veilig het is, maar misschien juist de ontwikkeling van een veilige telefoon. Dat ligt wel voor de hand. We gaan het uh, volgen, of tenminste jij gaat het volgen. En wellicht horen wij dan ooit weer eens wat van dit uh, mannetje. Dus de, de Messi onder de hackers George Hots. De 21-jarige Amerikaan die dus naar Facebook gaat. Uh, Ralf Monen, dankjewel. Graag gedaan. Zometeen meteen het nieuws met Gert Kluk. B -M -M.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 Geld lenen kost geld. Noordsea Jazz, 8, 9 en 10 juli in Ahoy Rotterdam. Koop nu kaarten op Noordseejaz.com. Dit is Radio 1.